Twee Nederlanders zijn levend teruggevonden na de aardbevingen. Dat maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Ze werden maandag als vermist opgegeven, maar zijn weer terecht. Ze maken het naar omstandigheden goed. Nu, meer dan 80 uur na de aardbevingen in Turkije en Syrië... worden er nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar de kans op overlevenden wordt steeds kleiner. Correspondent Mitra Nazar is in het gebied. Het was echt hartverscheurend om te zien en om mensen daar te spreken. Echt niemand is daar gespaard gebleven. Um, iedereen die we tegenkwamen is gewoon nog op zoek naar familieleden, vrienden, buren. Inmiddels zijn meer dan 20.000 doden geteld in Turkije en Syrië. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Het lijkt erop dat de Russen in het oosten van Oekraïne voorzichtig een nieuw offensief zijn begonnen. Dat zeggen meerdere deskundigen. Er waren vandaag berichten over het begin van een grootschalige aanval. En dat is vooral te zien bij het noordelijke front in de provincie Luhansk. Het kan een duur grapje worden, parkeren bij Schiphol. Maar sommige reizigers hadden daar iets slims op bedacht. Ze parkeerden de auto gratis bij station Breukelen. En gingen dan met hun koffertjes nog een klein stukje met de trein. Maar helaas, dat gaat binnenkort niet meer lukken. De provincie gaat er eind dit jaar betaald parkeren invoeren. En de traditionele bruine kroeg heeft het moeilijk in Amsterdam. Er verdwijnen er steeds meer. Daar wil de PvdA in de stad iets aan doen. De partij stelt voor om de kroegen gemeentelijk erfgoed te maken. Want een Amsterdam zonder bruine kroeg, dat zou toch jammer zijn, zeggen deze stamgasten. Ja, de gezelligheid dat je met elkaar Amsterdamse liedjes ging zingen. Omdat ik hier al zo lang kom, ik ken iedereen. En het is een soort huiskamertje. Niet alleen arbeiders of alleen studenten, maar het is gewoon gemaleerd. Van alle klassen komen mensen bij elkaar. Verhalen, moppen vertellen, elka vooral elkaar in de maling nemen. Eigenlijk vriendschap, kameraadschap, dat vind je hier. Voordat de bruine kroeg erfgoed kan worden, moet er eerst nog een lijst gemaakt worden van welke bruine kroegen precies historisch of monumentale waarde hebben. Het weer nog. Het is bewolkt vanavond. Later kan het ook wat mistig zijn. Vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en 7 of 8 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de N247 van Amsterdam naar Horen... heb je nog iets meer dan 5 minuten op onthoud. Treedt langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 People pretend that you're the star But when the makeup starts to fade away You remember that you're king for just one day So hurry up and get your replacement So send in the clouds Sexy Just one day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 Tweede uur naar deel 1. En waarom? Dat heeft alles te maken met de tijd. Want bij de 1 was het 57 minuten. Maar ja, toen bleek dat verdonschot dat helemaal niet goed had uitgerekend. Dat is het systeem waar ik mee draai. En in het tweede uur was het eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Want ik had ook op een gegeven moment veel meer tijd over dan ik ook daar had ingepland. Dus hoe op een of andere manier vreet hij de mp3 die ik dan gemaakt heb om het hele uur voor te produceren... niet wat dat betreft met het systeem. De tijden corresponderen dus niet. Wat gaan we wel doen in dit uur? We gaan zo dadelijk ook nog praten... want we hebben ook nog een telefonisch interview met Sven Ros, want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Niet zomaar, want het is een hele mooie. En er is nog meer rondom Sven te melden... en ook over Sterre niet, want... Beiden gaan optreden in het Zuiderzeemuseum. Dus dat uh, ga je straks uit de mond van Sven zelf een beetje gaan horen. Want uh, wat zit er achter en hoe of wat? Dat uh, is een van de vragen die ik daar nog wel bij heb uh, zitten. Dit is van een dame die komt hier uit de buurt. Ze woont in Haarlem en ze heeft al uh, de nodige singles uitgebracht. En er komt nog een EP aan. Die komt in maart. Maar dit is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 Waarheid conclusies Is alles wat je voelt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 the document of all, the most sinister document of all, there was this lady from the government, she said, the truth is out there, by accident she gave me this document, written by the secret police. It was all about how they could kill About killing, killing democracy Well, they got blood on their hands They got blood on their hands They got so much blood on their hands Hey, the truth is out there She said the truth is out there Oh, the truth is out there This is the most sinister document of all This is the most sinister document of all The most sinister document of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 ja, uh, want uh, afgelopen uh, zondag, dus gisteren... Uh, toen zat ik ook even bij Gluren bij de Buren... hoewel dat uh, niet helemaal een huiskamerconcert was... maar bij de Jopenkerk in Haarlem. Daar kwam ik uh, Max Polman uh, tegen, want die, uh, die is ah. hier ook... Uh, ja, Max is ook hier geweest. Eigenlijk een ja. beetje een soort stevige uh, geestverwant van wat jij doet. Uh, ja. Maar goed, uh, hij zegt uh, op een gegeven moment... bij het aankondigen Dork uh, Water, heet dat uh, nummer, van hem dan... Uh, dat gaat over de Noordzee, en hij zegt, ja, uh, er zijn zoveel dingen, mooie dingen in het land, uh, je kan toch niet uh, je eigen land haten? Zo uh, zoiets maakt hij er eigenlijk van. En als ik jou zo hoor in jouw singel, zeg je eigenlijk meer of meer hetzelfde? Ja, nou, ik ken die specifieke song niet. Ik ken Max, uh, Max persoonlijk ook niet, maar ik ken zijn muziek een beetje. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat dat ook zeker niet, niet iets is wat, waar ik de enige ben die daarover uh, schrijft. Hm. en uh, en ja, ik vind dat ook wel, wel, wel tof. Dat is, ja, het is natuurlijk wel, ook wel een beetje hot topic. Dat, dat gevoel wat, wat ik zelf in die zong gelegd heb. Ja. Um, dit is dus een single op weg naar meer. Want dat heb ik ook uit het hele verhaal begrepen. Wanneer kunnen we dat verwachten? Ja, ik um, ga um, heel snel een, een EP'tje uitbrengen. En in principe zijn de, de meeste songs daarvan uh, zijn al uitgebracht. Ik heb ervoor hmm. gekozen om alle...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 It won't always be easy We can look for a meaning Ooh. Build a what we believe in Outside the wall.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 This yeah.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 de wereld en stront in mijn kop in een speedboat met mijn vrienden volle gas door de sloot een ander kan de dievens krijgen, valt toch lekker dood? En als het je niks aanstaat nou, dan heb je een lekker pech, de muziek gaat nog wat harder, ik ben ook een nachtje weg de e het vissen de ander voor ze rust Ik heb schijt aan iedereen nog oh geloof dat maar gerust En als de lol af is Dan ben ik er weer van door Ik laat mijn tering bende achter Ik naar alles over boord Ik weet dat het niet hoort Maar ik doe het lekker toch Want ik heb schijt aan de wereld En stront in mijn kop wow, wow. En stroomt in mijn kop. Wow.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 shines bright Er heeft drie achter elkaar gezet. George and the Rams. Met een uh, nieuwe single. Uh, daarachter hoorde je Berenice van Leer met I'm Here. Die hebben ze, gisteravond heeft ze dat ook uh, gespeeld in de Bitterzoet. En Dit is uh, van het uh, laatste album van uh, de heer Alex Nieuwland. Of beter gezegd Newland. En Heaven Help Me Now...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 Lorem Ipsum uit Volendam. Ja, want er was vanavond weer eens een, een hele fijne aflevering waarbij ik me in tweeën moet delen. En dat tweeën delen dat gebeurt met een maandagavondprogramma waar ik ook mee zit te luisteren. vink. Dat is het programma van Roy de Smet. Die is ook hier als muzikant hier geweest.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 Try in a sea, A cog in the wheel I thought I could change I'd surpass my fate By joining the brave Trying to fight for what's right But I...